Ja, wat gebeurde er ook alweer? De vorige keer. Eerst stierven alle eerstgeborenen in Egypte. En toen mochten de Israëlieten vrij vertrekken. Hè? Die moesten weg van de farao. En ze kregen alle rijkdommen mee. Hè? Ze kregen voor iedere kerst geld en cadeautjes en hele mooie dingen. Kregen ze mee. En toen zei God dat ze een hele aparte weg moesten gaan in de woestijn. En toen hoorde de farao dat. En toen dacht hij van, hé, hey, ze zijn verdwaald. Ik ga ze weer terughalen. En toen gingen ze weer achteraan, want hij wilde ze weer slaven maken. En toen werd Israël werd heel bang, hè, dat de Farao weer kwam. En toen zei Mozes, u hoeft niet bang te zijn, je zult ze nooit meer zien. En toen gingen ze door de zee, en toen wouden de Egyptenaren ook door de zee. En toen kwam het water terug, en toen zijn ze allemaal verdronken in die zee. En toen heeft Java heeft zijn hele grote macht laten zien en ervaren. Aan iedereen eigenlijk, en wij vertellen er nog steeds van, hè? dus wij hebben er ook van gehoord. Dan gaan we verder, want dan zijn ze dus in de woestijn. Moesten ze een hele reis gaan maken, want ze waren onderweg naar het beloofde land, hè? naar Kanaan. En ze gaan dus daar weg bij die zee en dan reizen ze de woestijn in, die heette de Se-woestijn. Drie dagen lang moesten ze lopen en er was nergens water. Dus overal kijken: hè? is er water, is er water. Dus ze moesten in de woestijn lopen en nergens water. Hè? En ze hadden niet van die mooie flesjes zoals wij hebben tegenwoordig. Die hadden ze niet. Ze hadden wel van die kruiken, maar die waren allemaal leeg. Nergens geen water. Hè? Ook geen waterkraan. Nergens een waterputje. Niks. Alleen maar een hele hete zon en zand. Zand. Allemaal zand. En ze hadden zo'n dorst. Verschrikkelijke dorst. En ze konden geen water vinden. En dan waren ze dus hier ergens. Hè? Hier ergens in de woestijn. En dan worden ze boos. Dan worden ze boos op Mozes en op Aaron. Van ja, wat is dat nou? Waarom hebben jullie ons meegenomen? De woestijn in. Waarom hebben we geen water? We hadden veel beter in Egypte kunnen blijven. Hadden we altijd water. Uiteindelijk komen ze bij een meertje. Nou, dat moet een enorme opluchting zijn geweest. Ah, eindelijk water. Dus met z'n allen erop afrennen. En water drinken. Maar dat was niet te drinken. Dat water was heel vies. Dat was helemaal bitter. Dat meer, dat heette Mara, dat betekent bitter. Mara is bitter. Dat is een bitter meer. Dus dan heb je verschrikkelijke dorst. Dan heb je drie dagen lang niks gedronken. En dan kom je daar en dan wil je eindelijk wat drinken. En ja, dan kun je het niet drinken. Ligt er ligt als dus heel veel water. En dan is het gewoon heel erg vies. Dan worden ze zo boos. hè? Dus dat moet ergens hier ergens gelegen hebben. Hier zo. En dan worden ze heel, heel erg boos op Mozes en de Aaron. Ja, die hebben hun meegenomen natuurlijk. En ze zeggen, ja, wat moeten we nou drinken? Dat is het enige wat we kunnen drinken. En het is niet te drinken. En Mozes is er echt van geschrokken. Dus die bidt tot Yahweh. Of Yahweh wil helpen. En Yahweh die zegt, kijk, zie je daar dat stuk hout liggen? Pak dat maar en gooi het maar in het water. En dan is het water weer heel erg lekker. En dat doet hij. En dan was het weer gewoon normaal water geworden. Weer een wonder. Wat Yahweh doet. Hè? En dat heeft het hele volk gezien. Dus ze konden allemaal weer water drinken. En daar, bij dat meer, gaf Jaber hun wetten en regels aan de Israëlieten. Wordt bijna nooit verteld, maar het staat wel in de Bijbel. Iedereen denkt dat het pas op de Sinië gebeurde, maar dat gebeurde al veel eerder. Ze hadden al, in Egypte hadden ze al zijn wetten, onderwijzingen. Maar ze waren heel veel vergeten. En dat was eigenlijk een beetje weggepoetst door de regels van de Egyptenaren. Dus hier krijgen ze een soort herhalingscursus. En hij geeft hier dus wetten en regels... En Mozes moet dat opschrijven staat er, Want hij wilde weten of ze hem vertrouwden. Dus hier is Mozes dat aan het vertellen aan de mensen. Welke wetten en inzettingen Jawe allemaal wilde dat ze die zouden houden. Hij zei, jullie moeten goed naar mij luisteren. Want ik ben Jawe jullie God. Niemand anders. En jullie moeten doen wat ik wil. Ik moet je houden aan mijn wetten, aan mijn regels. En als je dat doet, dan krijg je niet de ziektes die de Egyptenaren allemaal gekregen hebben. Dus die hadden blijkbaar ook allemaal ziektes. En God wil niet dat de Israëlieten ook die ziektes krijgen. Hij zorgt ervoor dat hun gezond blijven... als ze dus gaan luisteren naar zijn wetten. En toen kwamen de Israëlieten die kwamen in Elim. Dat was een hele grote oase, noemen ze dat. 70 palmbomen en 12 waterbronnen. Nou klinkt dat niet zo veel, hè? 70 palmbomen. Maar volgens de rabbijnen zijn er veel meer geweest... Maar die 70 die staan volgens hun dus voor alle volkeren van de aarde. Dus dat er dus zoveel rust was en zoveel om te genieten, dat eigenlijk het hele, de hele wereldbevolking daar dus van kon genieten. En daar blijven ze een poosje. Zetten hun tenten daar neer. En ze gaan daar dus ja, heerlijk bivakeren, zeg maar, in de oase. Dus lekker even op adem komen. Lekker water drinken. Misschien ook wel spelen in het water. En op een gegeven moment. Dan gaat die wolkendom die gaat weer weg. Dat stond ook in de Bijbel. Hè? Dat de wolkendom die gaat omhoog. En dan weten ze ook, we moeten alles weer inpakken. Alles inpakken en weer op reis. En op de vijftiende dag van de tweede maand met hun vertrek... kwamen ze in de Sinwoestijn. En dat is een tussen die oase en tussen de berg Sinai... is dat een woestijn. En daar moesten ze ook weer doorheen. hele vlakte met allemaal zand. Zand, zand, alleen maar zand. Voor de rest is er eigenlijk niet zoveel in die woestijn. En ze worden weer boos, de Israëlieten. Want ze vinden dat ze te weinig te eten hebben. En dat roepen ze dan ook, tegen Mozes en Aaron. Dan zeggen ze, ja, ja, we hadden ons veel beter in Egypte kunnen laten sterven. Want dan hadden we tenminste kunnen eten. Nee, dan hadden we niet met een lege maag doodgegaan. En nu hebben we geen eten, we hebben geen vlees. Helemaal niets. Ze hadden dus water gehad. Maar nu willen ze ook nog heel graag vlees en brood. Echt boos. Ze komen met een hele groep komen ze naar Mozes en Aaron toe. En daar staan ze dan, Mozes en Aaron. Ja, hun hebben ze meegenomen, dat klopt. Hun moesten ze meenemen de woestijn in. En ineens hebben ze steeds te maken met heel veel boze mensen. Ja, jullie hebben ons meegenomen, jullie hebben zoveel beloofd. We zouden naar het beloofde land gaan. Maar er komt allemaal niks van terecht. Het enige wat we doen is door de woestijn lopen... En we hebben steeds, of we hebben dorst, of we hebben honger. We gaan allemaal dood, zeggen ze dan, in de woestijn. Had je ons niet veel beter in Egypte kunnen laten? Dan grijpt Yahweh die grijpt in. Die zegt tegen Mozes, weet je wat we doen? Ik zorg ervoor dat jullie brood krijgen. En dan niet zomaar brood, maar dat valt eigenlijk als een soort regen uit de lucht. Komt gewoon op de grond te liggen. Elke ochtend als jullie wakker worden, dan ligt er dus brood op de grond. Nou, dat zou toch raar wezen, hè? Als je dus thuis uit je voordeur stapt en er liggen allemaal broden op de straat. Dat toch, nou, dat is toch raar, toch? Of eigenlijk een soort grote korrels meel. Dan moesten ze oprapen. Elke dag krijgen jullie dan brood, zegt God. Nou, dat moet iets geweldigs zijn geweest, hè? Ook voor Mozes. Je kunt het je niet voorstellen, want ja, dat is al nooit gebeurd. Dus hoe moet je je nou voorstellen dat zo'n groot volk... door iets gevoed wordt wat elke dag... Uit de lucht komt regenen. Op de zesde dag, zegt Yahweh, moet je twee keer zoveel bij elkaar rapen. Waarom? Op de zevende dag mag je niet verzamelen. He, dus op deze dag, eigenlijk als het vandaag zou zijn, dan zou er niks liggen. En dan zegt Moos en Aaron tegen de Islieter. En vanavond zullen jullie ook zien dat God ook in staat is om jullie dus op een andere manier eten te geven. Dat echt hij degene is die jullie uit Egypte heeft gehaald. Wat gebeurt er s'avonds? U Krijgen ze vlees. Er komen allemaal vogels aanvliegen. En die vallen dus neer bij het kamp. En ze krijgen dus, er waren kwakkels. Ze konden dus s'avonds allemaal kwakkels eten. Dus hier zien ze allemaal eten. Hebben ze allemaal een stukje kwartel. Maar morgens wordt iedereen wakker. En ze gaan wel uit de tent gaan. En ze doen dus de tent open. En alles is wit. Dat waren ze niet gewend. Want het was allemaal een beetje geelbruin, bruin hè? het zand. Maar nu lag er een hele witte laag. En overal, hè? over het hele kamp, leek net alsof het gesneeuwd had. Ja, dat ja, hebben we ook meegemaakt. Er ineens een witte laag. Net alsof het gevroren had staan. Net alsof het gesneeuwd had. Hè? Nou, wat is dat nou toch weer? Dan gaan ze vragen aan Mozes: van ja, wat is dat nou? Nou, zei Mozes: dat is nou het brood. Dat moet je oprapen. Dat is het brood wat Java jullie geeft. Dat kun je dus oprapen en dan kun je klaarmaken. Dan kun je een soort pannenkoeken van bakken. Elke dag pannenkoeken eten. Dat moesten ze doen. Twee kilo per persoon moesten ze oprapen. Dat is veel hoor, twee kilo. Maar dat doen ze wel. Het gekke is, er zijn altijd mensen die denken van dat ze veel meer nodig hebben als ze op kunnen. Dus er zijn erbij, die nemen echt heel veel mee. Dus die nemen misschien wel vier kilo mee. denk ik, heb ik lekker genoeg, weet je? Maar als ze thuis zijn en ze gaan het bakken, dan heeft iedereen precies wat hij op kan. Dus ook al heb je heel veel meegenomen. Dan nog, als je het gebakken hebt, is het precies genoeg. En als iemand heel weinig meegenomen heeft, dus die heeft zich een beetje vergist, hè? die denkt, nou, ik hoef niet zoveel mee te nemen, dan heeft hij ook precies genoeg. Dat is een hele wonderlijke zaak. Elke dag gebeurt dat. Dus dat is een hele raar iets, eigenlijk. dat maakt niet uit hoeveel je raapt, je hebt gewoon genoeg. Nou, ik vind dat prachtig. Dat Java zo voor ze zorgt. Moos die zegt, ja, je moet het rapen, maar je mag het niet bewaren. Als je klaar bent met eten, dan moet je het wegdoen, want je kunt het niet bewaren de volgende dag. Dat gaat niet goed. De volgende dag ligt er weer, gewoon weer nieuwe. Maar het was natuurlijk de eerste keer dat het gebeurde. Dus een hele hoop die geloofde het niet, hè. dachten, ja, weet je wat, we gaan toch een hele hoop bewaren. Maar dan Stel je voor dat er morgen niks ligt. Ja, dan hebben we honger. Dat willen we niet meer. Dus we gaan toch stiekem een heleboel rapen. Dat gaan we het bewaren. Maar ja, wat gebeurt er de volgende dag? Dan zaten er wormen in. Bah. En dan stonk het helemaal. Het was helemaal bedorven. Dus je kon het niet bewaren. En het gekke is, als de zon ging schijnen en het werd warm... dan smolt het weg. Net als de sneeuw. Dan was het gewoon niet meer. Dus je moest, s'morgens vroeg moest je uit bed... Het snel gaan rapen, voordat de zon eigenlijk ging schijnen. Dan moest je het in je tent brengen, dan kon je het klaarmaken, dan kon je het bakken. Als de zon ging schijnen, dan smolt het allemaal weg. En dan was er geen brood meer. Dus uitslapen, dat ging niet. Was altijd Iemand moest in ieder geval mannen gaan rapen. Het gekke is dat op de zesde dag, dan viel er twee keer zoveel. Lag er een veel dikkere laag. En toen moesten ze wel voor twee dagen rapen. En moesten ze het wel wegzetten voor de volgende dag. Het gekke is dat de leiders, die zien dat, die zien dat de mensen dat doen. Mensen hadden goed geluisterd, maar die leiders, die snapten het niet. Dus die gaan het aan Mozes zeggen. Ze zeggen nou, wat er nou toch gebeurt, dan gaan ze vier kilo rapen. Het ligt er toch elke dag? Nee, ze, Mozes, ze hebben goed opgelet. Morgen, dan is het Sabbat, dan ligt het er niet. Dan is er gewoon geen manna. Dus ze moeten vandaag vier kilo rapen, want anders heb je morgen heb je honger. Dan is het er niet. En dat doen ze dus. Het aparte is ook weer dat er toch weer een paar mensen zijn die het niet doen. En die dus op de Sabbat naar buiten gaan om mannen te rapen. En dan is er niks. Toen werd Mozes een beetje boos. Hij zei, ik had het toch gezegd. Gisteren moest je voor twee dagen rapen. Want het zou gewoon er zijn. En Yahweh is ook een beetje boos. Dat ze niet willen luisteren en dat ze iedere keer zijn maar dus toch twijfelen aan wat Yahweh zegt. En dat ze niet willen luisteren. De zevende dag hadden ze de Sabbat, hè? dus dan bleven ze in de tent... en konden ze eten van de broden die dus de dag ervoor gebakken waren. En de Israëlieten die noemden het mannen. Het brood wat uit de hemel viel. Het was wit en het smaakte net als een honingkoekstaaf. Toen zei, Jave, wat jullie moeten doen is dat je moet, twee kilo moet je bewaren... moet je in een kruik doen. En die moet je bewaren, omdat ook de mensen die na jullie geboren worden... Ook het manna kunnen zien. Dus dat werd gewoon bewaard. En dat smolt niet weg. En dat hebben ze gedaan. Dus dat hebben ze twee kilo. Hebben ze in een kruik gedaan. En die hebben ze bewaard. En het aparte is. Dat ze dat bewaard hebben. Voor de heilige kist van Yahweh. Dat vond ik dan zo mooi hè? Maar die was het toch nog niet. Dat was toch pas bij de instelling van de tabernakel. Nee er was al een heilige kist. Dankbaar. Dat zijn wel de leuke dingen van het woord. Het woord is levend. Je ontdekt steeds weer nieuwe dingen in het woord. Dus de wetten en de instellingen die waren er al. Dus. Mozes heeft het al op het schrift gesteld. Sterker nog. Mozes legt ook hetgeen dat het op het schrift gesteld heeft. Legt hij ook in die heilige kist. Dat staat er. Het is allemaal heel mooi. Eigenlijk, maar het is allemaal ver voordat ze de Sinai bereikt hebben. Is dat allemaal al gebeurd. Dus de Sinai was gewoon een herhaling. Van wat ze eerder al te horen hadden gekregen. Van Jawe. En ze hebben 40 jaar lang hebben ze mannen gegeten. 40 jaar lang. Dat is onvoorstelbaar. Zo lang. En dan elke week kwam het zes dagen uit de lucht vallen en één dag niet. Dat was de sabbat. 40 jaar lang. Elke dag moesten ze mannen rapen op de zesde dag voor twee dagen. Als ze het elke dag bewaarden, dan werd het slecht. Dan bederf het. Maar als ze het op de zesde dag bewaarde, dan bleef het goed. Elke week weer, dezelfde wonder. Hè? En wat je ook raapte, het was altijd genoeg. Ik vind het zo'n mooie geschiedenis. Je ziet hoe God voor die mensen zorgde. En als je dan later leest dat in die 40 jaar. dat hun schoenen niet gesleten zijn. en dat hun kleren niet versleten waren. 40 jaar hebben ze in dezelfde schoenen mogen lopen. en in dezelfde kleren. Want het werd niet oud, het versleed niet. Ja, waarschijnlijk wel, dat weet ik niet. Matthijs die zegt, ze groeiden dus ook mee. Ja, dat uh, staat er niet, maar ik vind het wel een hele leuke gedachte, Matthijs. Bedankt. Ze aten manna totdat ze dus in het bewoond land kwamen. Het mooie is dat ze dus in het bewoonde land kwamen, in Canaan in de oogsttijd. Dus ze konden zo, van het land konden ze oogsten en hadden ze eten. En toen stopte de manna. Nou, wat zijn de leerpunten? Ze hebben dorst in de woestijn, zin bij Mara en Mara. Het water is bitter, ze worden boos op Mozes en ze worden eigenlijk ook boos op Yahweh. Maar Yahweh die helpt, die zorgt dat het water zoet is. Dan komen ze bij Elim, 70 palmbomen en 12 bronnen. Dan hebben ze een hele fijne tijd. Dan krijgen ze honger in de woestijn en worden weer boos. Dan zorgt God, die zorgt voor eten uit de hemel, vlees en brood. En dan zegt Mozes, je moet zes dagen mannen rapen. Op de zeventig is er geen mannen. Dan moet je dus brood eten wat de dag daarvoor klaargemaakt is. En iedereen krijgt genoeg. En 40 jaar lang gebeurt dat. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Ja, maar dat ze grote macht zien, proeven en ervaren. Want dat vind ik ook. Hè? Dus ze proefden elke dag hoe goed Jawe was. Elke dag weer eet je de wonderen van Jawe. Dat is gewoon zo. Ja, is prachtig. We hebben een liedje. Jullie mogen er eventjes bij me zitten. We hebben nog een liedje.